12 uur. Het NOS-journaal. Mark Visser. Goedemiddag. OM wil criminelen vaker laten opdraaien voor schade. SGP-politici vinden dat Rutte SGP-steun moet verdienen... en Occupy Amsterdam verlaat Beursplein.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 Misdaad moet niet lonen. En dat betekent dat uh, voordeel wat je met misdaad verwerft. Misdaad gaat vooral om verkeerd geld te verdienen, vaak. Dat moet afgepakt worden. En zoveel mogelijk schade voor worden vergoed aan de slachtoffers. Justitie-redacteur Robert Bas. Ja, we hoorden bolhaar. Ja, je pleit dus voor criminelen harder aanpakken, financieel harder aanpakken. Is dat een grote mentaliteitsverandering bij het Openbaar Ministerie? Het is een ontwikkeling die we de laatste jaren zien. Het besef bij het Openbaar Ministerie dat je boeven niet alleen moet pakken... door ze een aantal jaar op te sluiten bijvoorbeeld... maar met name door hun geld af te pakken, Want daarmee pak je hun status af. En bovendien, als je dat bij beginnende criminelen doet... voorkom je ook dat ze door kunnen groeien. Uh, je ziet de laatste jaren al dat er steeds meer tijdens een strafrechtelijk onderzoek... ook een financieel onderzoek uh, loopt. Vaak is die, dat afpakken gebeurd pas nadat de boef zeg maar, veroordeeld is. Uh, wat je nu ziet is dat naar voren wordt gehaald... en het onderdeel moet gaan uitmaken van het strafproces. Ja, wat, dat is die plukse wet, he, heet dat geloof ik. Dat, dat maakt het mogelijk om dat crimineel verdiende geld terug te halen. Dit rijdt dus verder dan dat. Die pluksewet, dat zijn vaak hele moeilijke procedures die pas beginnen nadat het strafproces is afgelopen. Dat kan pas na jaren zijn. Al die tijd uh, kan het Openbaar Ministerie eigenlijk weinig. Wat ze nu eigenlijk willen gaan doen is direct dat geld afpakken. Want dat is het gevoelige punt van veel criminelen. Als je aan hun geld afpakt, dan pak je de status af. Dan pak je ook de mogelijkheden voor boeven om door te groeien, om hun geld weer te investeren in nieuwe criminele activiteiten. Dat is dus veel effectiever dan uh, boeven alleen maar opsluiten. Justitie-redacteur Robert Bas. Abdelkader Mera, de broer van de man die in Toulouse en Montauban zeven mensen doodschoot, is overgebracht naar Parijs. De Franse veiligheidsdiensten wilden hem ondervragen om vast te stellen of hij betrokken was bij de moorden van zijn broer. In de auto van Abdelkader zijn explosieven gevonden. En ook was hij in 2007 betrokken bij het binnensmokkelen van jihadisten in Irak. En om die reden was hij al bekend bij de inlichtingendiensten. Ook zijn vriendin is naar Parijs overgebracht om daar verhoord te worden. Als het kabinet nog meer op de SGP gaat leunen, moet daar iets tegenover staan. Dat vindt driekwart van de lokale SGP-politici. Blijkt uit een enquête van het Nederlands Dagblad. Een meerderheid denkt dat de positie van de SGP sterker is geworden... nu Hero Brinkman uit de PVV is gestapt. Als de SGP het kabinet vaker uit de brand moet helpen... willen de politici daar iets voor terug. En ze denken daarbij vooral aan strengere abortus en euthanasiewetgeving... en minder koopzondagen.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 Volgens het schadebemiddelingsbureau zijn beide branden aangestoken... en dat zou ook gelden voor de branden in de zomer van vorig jaar. Toen werden boerderijen in onder andere Gasteren en anderen in de as gelegd. Dit is het NOS Journaal met Mark Visser. De betogers van Occupy Amsterdam hebben hun tenten weggehaald van het beursplein. Ze hadden daarvoor van de rechter tot 10 uur vanochtend de tijd gekregen. De Occupy'ers hielden het plein in Amsterdam bijna een half jaar bezet. Hun vertrek ging er opvallend rustig aan toe. Eerst dit even wegpakken. En zijn we nog wel even mee bezig. Ja? Nou, dan uh, kunnen we beginnen met opruimen. Ja, dan zorgen dat een van onze twee er ook gewoon continu bij is. Ja, prima. U gaat beginnen met opruimen? Zoals u hoort, ja. We zijn er begonnen. Zes uur ging de wekker, half even beginnen. Alles afbreken en opruimen. Maar u bent een van de occupiers, maar u bent een van de mensen van de gemeente, denk ik. Hè? Nee, ik ben ook een... Dank je wel dat je dat zo ziet. Maar nee, ik ben ook een van iemand van Occupy, maar... Je hebt ermee ingestemd dat het wordt opgeruimd. Ja, weet je, op een gegeven moment ga je door. Dus er zijn beslissingen gemaakt. Dus... Maar ik ga snel weer verder, want anders dan... Uh... Maar er is niemand die blijft? Uh, de infositeent komt maandag weer terug. Uh, zondag staat hij uh, op de Dam. En op die manier uh, uh, zijn we nog steeds op beursplein aanwezig. Kijk, daar gaat de boel. Ja, ja, ik zie het. Want hoe voelt het nou om hier weg te gaan? Um, ja, gemixte gevoelens eigenlijk. Ik vind het wel jammer. Maar het is toch ook wel goed. Want? Om, uh, voor een nieuw begin. Dat lijkt toch een beetje dood, Occupy? Nee, zekerste weten niet. Nee, de mentaliteit is er nog steeds. Uh, ja, wij zijn er nog steeds. Het is niet alsof wij met de grijper omhoog worden gehaald om naar het grofveld te gaan. Dat zekerste weten niet. We zijn er nog. I see them come and go. I see them die. Een bijdrage was dat van Gary van Pinksteren. De beloningen van de top van de bedrijven in de AEX zijn het afgelopen jaar gedaald. De bestuurders verdienen gemiddeld 8% minder, zo blijkt uit onderzoek van de Volkskrant. gemiddelde beloning was in 2011 bijna 3 miljoen euro. De best verdienende topman was bestuursvoorzitter Peter Vozer van Shell. Hij kreeg vorig jaar bijna 9 miljoen. beloningen zijn gedaald omdat de bedrijven vanwege de crisis minder bonussen en aandelen uitkeerden.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 André Kuipers en zijn collega's in het ISS hebben vanochtend moeten schuilen voor Russisch ruimtepuin dat voorbij scheerde. Zes zijn veiligheidshalven in de ontsnappingscapsule van het ruimtestation gaan zitten. Rond half acht vlogen de resten van een oude Russische raket op zo'n 15 kilometer voorbij het ISS. Volgens de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA werd te laat ontdekt dat het schroot in de baan van het ISS zweefde. Daardoor kon het ruimtestation niet meer op tijd worden verplaatst. Verkeersinformatie bij de AWB Den Haag John Bakker. De ring van Amsterdam, de A10, is bij de Koentenol afgesloten richting Zaanstad. Heeft allemaal te maken met een ongeluk. Er staan er files en die worden allemaal veroorzaakt door wegwerkzaamheden. Op de A2 van Eindhoven naar Maastricht bij Urmond 3 kilometer. 4 kilometer op de A12 vanuit Den Haag naar Utrecht bij het Gouwe Aquaduct. Op de A 27 vanuit Gorkem naar Utrecht bij knooppunt Rijnsweert 3 kilometer. En op de A67 vanuit Venlo naar Eindhoven, bij knooppunt Saarderheiken, twee kilometer. Nog een keer de hoofdpunten. OM wil criminelen vaker laten opdraaien voor schade. SGP-politici vinden dat Rutte SGP-steun moet verdienen. En Occupy Amsterdam verlaat Beursplein. Tot zover dit uitgebreide NOS-journaal. Zometeen langs de lijn met de Weken Afstanden in Ereveen.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 Goedemiddag, tot 6 uur zijn we bij u met het WK Afstanden. De hele middag live vanuit het bomvolle Tialf. En onder de toeschouwers koningin Beatrix. Of het net zo'n mooie dag zal worden als gisteren met twee Nederlandse wereldkampioenen. Daar valt met goed fatsoen nog geen voorspelling over te doen. Uh, de vaste luisteraars trouwens, die zullen het programma Argos missen. Dat vervalt vandaag, maar rond kwart over één, kwart voor één moet ik zeggen gaan we toch nog even naar onze collega's van de VPRO. Zij hebben nieuws over de IGZ, de Inspectie voor de Gezondheidszorg. Maar verder is het vooral schaatsen vanmiddag. Drie afstanden vandaag. De 10 kilometer bij de mannen, de 5 kilometer bij de vrouwen... en natuurlijk de vrouwen met de 1000 meter zojuist begonnen. Ebbe Wennemars en Sebastian Timmerman hebben de eerste ritten gezien. Wat verrassingen, Sebast? Uh, nou, we hebben net de snelste gezien. op naam van Kelly Christ. Uh, uit Canada komt zij, jonge dame, 20 jaar, 1 minuut, 17 seconden... en 1500ste deed ze over... De 1000 meter, dat is twee seconden en een tiende langzamer dan het baanrecord. Staat op naam van haar landgenoot Christy Nesbit Natuurlijk de topfavoriete. Want Nesbit is ongeslagen uh, dit hele seizoen. Eigenlijk al ongeslagen sinds de wereldbekerfinales van het vorige seizoen. Dat uh, die er toen ook gehouden werden in Heerenveen op deze 1000 meter. Dus dan ben je wel de topfavoriete mogen we zeggen. Als ze heeft gereden op de 1000 meter. Dan won ze ook Nesbit straks in de laatste rit. Tegen Margot Boer de rit daarvoor. Heather Richardson tegen Irene Wüst. En de rit daarvoor rijdt Jekaterina Sikova uit Rusland. Tegen ja. de derde Nederland die de 1000 meter rijdt. En dat is Laurine van Risse. Nu twee jonge dames in de baan. Namelijk Mio Takagi uit Japan. De 17-jarige wereldkampioen bij de junioren. Dat werd zij drie weken geleden in Obihiro En ze nam de titel over. ...van de dame die we nu in de buitenbaan zien rijden. Dat is uh, die andere jonge Tsjechische, Carolina Erbanova. Dus ten, een jong ritje, zullen we maar eventjes zeggen. 19 jaar Erbanova tegenover 17 jaar die Takagi ze openen in 1861 om 1885. Uh, Erben, als we kijken naar de tijden tot nu toe, wat vind je uh, dan van die tijden die gereden zijn? Nou, als je twee seconden boven Barenkoor rijdt, ja, dus er zijn nog geen tijden waar uh, die echt, echt heel goed zijn. Maar dan kun je ook nog niet echt verwachten van deze meiden. Als het, uh, de, de echte, echte die komen pas in die laatste vier ritten, daar gaat het pas echt helemaal helemaal los. Dit, is, uh, dit zijn dames die allemaal mee meerijden voor, uh, voor een plek rond uh, de, de, de tiende plek. De laatste ronde gaat in in de rit tussen Erbanova en Tagagi. Dus laten we die rit in ieder geval nog even afmaken. Maar voorlopig zijn het de langzaamste twee tijden. Maar ja, ze gaan de laatste ronde in en hebben dus nog uh, een rondje om het een en ander goed te maken. Ook ten opzichte van die Kelly Chrysler, die dus 1,17-15 heeft staan. Op deze duizend meter. Waar we vijf keer in de historie een Nederlandse wereldkampioen hebben gehad. Marianne Timmer werd er twee keer. Annemarie Thomas, Barbara Delors en Irene Buust 1 wust was de laatste in 2007 in Salt Lake City. Erbanova gaat deze rit winnen, maar rijdt niet de snelste tijd. Die tijd van Erbanova 1797 17, is de derde tot nu toe. Takagi de vierde tijd tot nu toe. En dus staat Kaylee Christ uit Canada met 1.17.15 nog altijd bovenaan. Mooi, dan kunnen wij even gaan praten, rustig gaan praten. De belangrijkste ritten, dus de laatste vier ritten van vandaag, die komen zo meteen. Ik ga praten met Annette Gerritsen, hier aangeschoven in de Ascent Business Lounge. Ik zeg het één keer dat we hier zitten, want we zijn te gast. Altijd mooi. We kijken uit over het uh, volle Tiel Stadion. En Annette, ik kan me voorstellen dat jij hier met dubbele gevoelens zit. Ja, dat klopt. Uh, gisteren heb ik al eventjes de sfeer geproefd uh, bij de Duizend Meter Mannen. En uh, ja, het is zo geweldig om te rijden. Ik heb het al een paar keer meegemaakt natuurlijk. En uh, ja, dat ik hier dan langs de kant moet zitten, dat is wel even... Heel vervelend. Je hebt hier niet geplaatst voor dit WK. Nee. Uh, normaal gesproken zou je dan zeggen, nou dan zit je hier lekker helemaal rustig. En uh, totaal geen spanning, geen wedstrijdspanning. Maar net zei je iets anders, hè? Nee, tuurlijk zit je hier uh, wel, uh, wel heel gespannen. Want ik weet ook hoe het is om daar te staan. En natuurlijk staat uh, Mago vandaag in de start. Mijn uh, ploeggenootje. Dus uh, ja, ik hoop natuurlijk dat zij het goed doet. Is dat een beetje te vergelijken met wat voetbaltrainers wel eens zeggen? Als je in het veld staat, dan kun je die spanning nog een beetje de baas... want dan, dan kun je dat afreageren. Als je aan de kant staat, ja, dan kun je zo weinig. Ja, kijk, als je zelf aan de start staat, dan heb je gewoon zelf de controle. Dan uh, weet je ook wat er in je hoofd omgaat. En als je aan het kijken bent, dan heb je gewoon geen controle. En dat is, uh, ja, dat is ook zenuwslopend. Dus uh, ja, als trainer uh, moet dat uh, vreselijk zijn. Nou, heb jij wel je spullen denk ik gewoon bij je, want nou ja, goed, het hoeft nu uh, vandaag niet meer, maar je bent reserve, hè? Ja, vanmorgen ben ik uh, inderdaad reserve en ik heb vanmorgen even op het ijs gestaan en uh, ja, op zich uh, voelt, het, uh, voelt het wel gewoon uh, goed. En uh, ja, het is wel een beetje een dubbel gevoel om reserve te zijn, want als ik mag rijden, betekent dat natuurlijk dat er iemand uitgevallen is. En uh, ja, dat is ook, uh, dat hoop je voor die andere meiden natuurlijk ook niet. Maar ik kan me herinneren, uh, volgens mijn collega Wennemars die ook nog wel een beetje meeluistert. Uh, wat was het? Vancouver Erben, dat jij ook nog de schaatsen wel bij je had. In Vancouver, ja ik had het zeker de dus, nee, ik, ik had de schaatsen niet bij, maar ik ben daar ingevlogen. Maar uh, ja, nee, ja, nee, als, als je, je, je kunt rijden en je krijgt de kans, dan moet je altijd uh, altijd, altijd rijden. Ja. ja, want je zat daar natuurlijk voor het eerst als commentator, maar toch, hè, dat, dat, jij kent dat gevoel dat er net nu heeft, denk ik. Oh ja, ja, ja, dat is toch heel moeilijk als je dan verslag moet geven en dan. Je voelt je ook nog echt schaatsen. Ik ben heel goed. De eerste keer dat ik mee ging naar Vancouver, toen uh, kwam ik daar aan in, aan in Vancouver. En het eerste wat ik deed, dat ik ging naar het hotel van de atleten. En, en ook de ijsbaan kijk, bekijken zeker meteen. Ja, en na een half uurtje dacht ik van, hé, hey, ja, ze zitten helemaal niet eens op mij te wachten. Dus dan ben ik maar met mijn arm onder de ziel, ben ik maar een beetje, op mijn ziel onder arm, ben ik maar naar het zoenistenhotel naar het, naar het, naar het gegaan. En we hebben me daar maar bij aangesloten. Want hebben wij jou liefdevol opgevangen? Ja, en dat hebben jullie ja. echt heel goed gedaan, Gio. <laughs> nou, we hebben, volgens mij voel je je als een vissend water hier, of niet? Ja, zeker weten. Ik vind oh, okay. het hartstikke leuk. En ik, uh, het vind, ik vind het ook steeds leuker worden, omdat je, uh, je hebt nog wel verstand van schaatsen. Dus ik weet wat, weet wat de atleten voelen, maar ik, ik zie mezelf niet meer als schaats. Ik voel niet meer dat ik daar zelf moet, moet staan. En dat is, dat is eigenlijk een, uh, denk ik, een, goede, een goede balans nu. Ja. Annette, jij bent het nog wel. Je bent ja. nog volop schaatsen. Ja, ik zit hier ook niet heel rustig, hoor, moet ik zeggen. Het is, uh, ja, je gaat bijna een beetje meebewegen en gewoon voelen uh, wat zij voelen. Zeg maar. Om aan het laatste rondje en dan weet je hoe zo'n laatste bocht voelt. En uh, ja, ook vooral hoe het voelt uh, dat het publiek je aanmoedigt... of dat je, dat je voelt dat je, dat je bezig bent met een goede race. Hm. En dat, is, ja, dat zijn hele mooie gevoelens die je dan hebt. Ja, ben je er ja. trouwens op dit moment in het seizoen niet helemaal klaar mee? Want ik kan me zo voorstellen, het is buiten bijna 20 graden. Uh, iedereen die stapt op de fiets, jij weet van ja, het hoeft in principe niet meer. Ja. Ik hoef niet meer. Ja, wat op zich wel grappig is, die Kelly Christ, die ja. is volgens mij speciaal ingevlogen voor dit weken afstanden. En uh, je ziet dat Erbanova en zo, en, de, en ook een aantal Japanners, die zijn al super lang hier in Herenveen. En die zijn natuurlijk al weken in Europa. En dat daar wel een beetje de scherpte uh, toch wel vanaf is. Dus uh, het, is wel, het is ook belangrijk om hier je, je, je hoofd erbij te houden. Het moet nog even. Ja, he. het, het is een hartstikke laat in ja. het seizoen, maar het moet allemaal nog een keer. Het moet nog, ja. En dan moet je ook gewoon jezelf pushen om uh, je kop erbij te houden. En uh, weet je, stel er gewoon voor jezelf de deadline. Zondagmiddag uh, om uh, drie uur mag ik aan andere dingen gaan denken. En daarvoor uh, alleen maar aan het schaatsen. Maar dat geldt voor jou dus in principe ook nog? Ja, tuurlijk. Ja, ja kijk, als ik. Uh, er is altijd een kans als je reserve bent dat je, dat je misschien moet starten. Dus ja, je moet op scherp staan. Laten we eens even kijken naar deze 1000 meter. Hè. De grote favorieten, de mannen zeiden het net al, Christine Nesbit. Ja. Gisteren natuurlijk ook fantastisch. Wat verwacht je ervan? Ja, gisteren opende zij 25-0. En reed volgens mij een eerste rondje 8-3. Of 8-4. Dus uh, ja, ik, ik verwacht uh, dat zij er echt vol invliegt en hoge, 17 hoog opent. En uh, ja... Um, even kijken, ja, ze start buiten. Dus ze hebben uh, een als het goed, is een fantastische kruising achter Mago. En als ze die goed kan gebruiken, dan uh, een goede eerste ronde. En, uh, en ja, wat he betekent het voor Mago, Voor Mago Boer? Ja, kijk, ik heb in die hetzelfde gehad dat ik tegen Nesbit moest en die ging er echt als een speer vandoor. Dus, maar goed, daar kan je je op instellen. Dat zijn dingen die je dus van tevoren weet. Je weet dat zij als een, als een uh, komeet van stad gaat. Maar goed, dat kan je zelf ook. Dus laat je niet gek maken focus je gewoon compleet op je eigen race en je eigen. Uh, punt waar je aan moet denken, I je moet bijna een beetje het beleven alsof je daar in je eentje schaatst. Dus niet en... kijken naar die tegenstanders, nee, niet kijken niet. naar die grote favorieten, nee. maar gewoon zelf. Maar ja, dan loop je dus een risico bij de kruising. Ja, maar ja, op het, ik denk dat op het moment dat dat gebeurt, dan lost, lost het zich vanzelf wel op. Maar uh, als je aan je tegenstander gaat denken, dan ben je eigenlijk dus wel bezig met iets waar je niet mee bezig moet zijn. Dus kijk, zij kan ook een maken, zij kan ook uh, focus gewoon op je eigen ding en dat is het allerbelangrijkste. En dat is ook het enige waar je controle over hebt. Wat is het voor boer bijvoorbeeld lastiger dan dat het voor jou zou zijn geweest, zo'n rit? Uh, ja, toch, toch iets explosiever denk ik dat jij bent. Je bent net iets sneller weg. Ja, maar Mago uh, die kan ook 17 hoog openen. Hij is een binnenbaan, dus uh, ik denk dat hij zich helemaal niet druk hoeft te maken. En uh, weet je, zij kan ook hele snelle rondjes rijden. Dus je moet nooit uh, je eigen krachten onderschatten. Ook zeker niet overschatten, maar weet je... Focus op je eigen ding en je weet dat je heel hard kan schaatsen. Dus uh, dat moet je onthouden en je niet gek laten maken. En is Nesbit te kloppen? Ja, in principe is iedereen te kloppen. Ze is gewoon wel heel goed in vorm, heeft veel zelfvertrouwen. Maar uh, ja, weet je, je hebt zelf ook uh, een bepaald niveau en daar moet je je aan vasthouden. De andere Nederlandse dames uh, die rijden van Riesse en Buus, Wat verwacht je daarvan? Ja, ik hoor al de hele tijd dat het het jaar van de reserves is. Dus uh, ja, ik denk dat we van Laurien een hele goede race gaan verwachten ook. Vooral omdat ze tegen Chicova moet en die opent langzamer. Dus als zij een goede buitenbocht mee kan lopen met haar en een, ook een goede kruising eruit kan, kan halen. Ja, dan verwacht ik heel veel van haar, want zij kan in het laatste rondje goed blijven zitten. En uh, Irene uh, die start in de buitenbocht, die is natuurlijk een iets langzamere starter. Dus ik uh, verwacht dat zij daar iets meer moeite mee hebt. De Richardson daarentegen is een hele snelle starter. Dus ik denk dat ze op de kruising uh, te ver uit elkaar liggen dat iedereen daar iets aan heeft. Maar uh, ja, ik denk dat het uh, hele mooie ritten gaan worden. Het jaar van de reserves, het klinkt een beetje lang uit jouw <laughs> mond hè. Ja, misschien, misschien, misschien morgen ook wel. <laughs> je weet het niet. Nee, maar er worden natuurlijk wel waren er een beetje grapjes over gemaakt. Omdat er dit jaar best wel een aantal reserves waren die ingezet werden. En zich uh, ineens toch uh, plaatsten voor de weken afstanden. Dus uh, vandaar. Het jaar van Wij de gaan zo service. meteen verder praten. Ja, we gaan het. nu weer naar de wedstrijd zelf. Uh, wie zien we nu over de finish komen? Tsui en Bowe. Dus dat betekent dat we er bijna zijn hè, bij de vier belangrijke ritten. Ja, we hebben een verbetering van de snelste tijd. Uh, door die Brittany Bow, 24 jaar is ze. Ze komt uit uh, de Verenigde Staten. Uit uh, Ocala in Florida <laughs> van origine. Ze was eerst basketbalster, trouwens bij de Florida Atlantic University. Er werd haar een grote carrière toegedicht ja. als basketbalster. Toen ging ze skileren, inline skaten. En op die manier uh, uh, ja, kon ook wel goed uit de voeten en zo werd ze ook naar het ijs toe gehaald van Salt Lake City. Daar traint ze nu onder leiding van Ryan Shimabukuro, bekende trainer in de schaatswereld. En dat doet ze goed en dus de snelste tijd tot nu toe met die 1.17.12. Kortom, die Brittany Bow is een dame om in de gaten te gaan houden voor de toekomst. Dat zeiden we een paar jaar geleden ook van Ying Yu, de Chinese uit Harbin. En dit seizoen sloeg Ying Yu haar grote slag... Ze werd wereldkampioen sprint in Calgary. Terwijl iedereen dacht dat Nesbitt daar de titel ging prolongeren. Sloeg Yingyu Yu toe. En dat niet alleen. Ze reed ook als eerste vrouw de 500 meter binnen de 37 seconden. Ja. 36,94 is het wereldrecord dat op haar naam staat. Maar Yingyu Yu kan ook goede duizend meters rijden. Reed dit seizoen hier in Ereveen 1,1585. En daarmee stond ze toen bij die wereldbekerwedstrijd op de tweede plaats. En Yingyu Yu is nu gestart tegen Hong Zhang uit China. Ook landgenoten dus. En als Hong Zhang nou de eerste vrouw... 50, 70 meter van haar race in de uh, beter uh, onder de knie gaat krijgen, dan kan dat ook een grote uh, goede schaatser worden. Deze twee dames zijn vertrokken. Ying Yu aan de leiding. Erben Hongzang heeft al dat moeite met starten. Hè? Ja, maar als je kijkt naar de opening van Ying Yu, die opent 1807. En als je dan de wereldrecordhoudster bent op de 500 meter. Dan verwacht hij gewoon de super snelle opening. En dat is het gewoon niet. Dit is gewoon de vierde, vijfde opening van de, van de, van de dag. Dus ik, uh, ik ben benieuwd hoe ze deze race gaat, gaat opbouwen. Die Zhang die, uh, moest het boorgat boor, gat laten liggen op de eerste twee meter. Maar die gaat het nu toch wel na 600 meter redelijk dicht rijden. Hong komt er uh, in ieder geval aan inderdaad, in de binnenbaan tegenover Ying Yu. Die de laatste ronde ingaat. 25 voor Ying Yu. Volle ronde 28-1. Hongzang deed er inderdaad 14e sneller over. Komt onderdoor bij de bocht uh, recht tegenover onze neus. Waar ze dan de kruising, of waar ze de kruising oprijden. Hongzang naar de buitenbaan toe verliest Toch wat snelheid. Ying Yu lijkt op dit moment wat meer snelheid over te ja. hebben als ze de laatste bocht ingaan. En dan kan Ying Yu misschien toch nog gaan toeslaan in de laatste ronde. Dat gaat ze inderdaad doen. In de binnenbaan gaat de wereldkampioen sprint. Het duel van de Chinese dames winnen. En ook de snelste tijd neerzetten in de 1.15. 1.15.98. Want de laatste ronde met 29,7 seconden is dan wel weer goed van Jingyu. Yu. En dus hebben we hier de eerste tijd in de 1 minuut en 15 op de klokken gezien. En dat is een goede tijd er ook wel uiteindelijk. Hebben. In 1.15.98 ja, dat is eigenlijk wel een prima tijd. Uh, wat er wel heel, wat er heel goed is aan deze race is dat ze hem toch wel goed, goed opgebouwd heeft. Uh, normaal gesproken gaat ze een stuk op zijn duizend meter, maar ze heeft echt gewoon ingehouden op de eerste 200 meter. Zodat ze in ieder geval een goede slotronde kan rijden. En het zijn zware omstandigheden hier in Heerenveen. En als ze hier in dan een slotronde rijdt van 29-7. Dat is gewoon goed. Maar dat is geen tijd waarmee ze denk ik op het podium gaat komen. We gaan het zien. We gaan dat afwachten. Het is wel de snelste tijd dus tot nu ja. toe. En ik kijk naar de overkant. Ik zie heel veel oranje natuurlijk op de tribunes. En ik zie nu ook voor de eerste keer vandaag een oranje pak. Oranje met donkerblauw en een beetje groen erbij van de kleur van de Ik Zie ik voor de eerste keer een Nederlandse dame in de baan. Laurine van Riesen. Haar naam is omgeroepen door de stadion Spiekster. Laurine van Riesen bezig aan een wisselvallig seizoen. De ene keer uh, is het goed. En staat ze ook zelfs op het podium van de wereldbekerwedstrijd. Sterker nog, ze won de eentje in Salt Lake City. Daar was Nesbit dus niet bij. En de andere keer kan ze ook zomaar als 14e eindigen... Uh, op een duizend meter in wereldbekerverband. Eigenlijk plaatste zij zich dus niet voor dit WK. Ze is vertrokken voor haar rit tegen Yekaterina Shikova. Ze plaatste zich dus eigenlijk niet voor deze duizend meter... maar mag rijden omdat Marit Leenstra geblesseerd afhaakte afgelopen week. Van Riesen vertrokken in de buitenbaan. Moet normaal gesproken toch in staat zijn om sneller te openen... dan Yekaterina Shikova. Maar het het verschil maar Ja, maar het is heel moeilijk om in die buitenbocht te openen voor de dames. En als het een opening heeft van 18, 15, nou dan kun je wel wat mee. Want dan. Want de, de, de... Dus haar tegenstandsen openen nog iets langzamer. En dan kan ze optimaal gebruik maken van, van haar tegenstandsen op die kruis. En dan kan ze daarheen rijden. En dat is heel erg goed. Want die eerste volle ronde die moet nu echt heel erg hard gaan. Eens kijken wat uh, Laurine Farisse gaat rijden in de eerste volle ronde. Die ging bij Jingyu in 28 seconden en een tiende. En hier komt Farisse nog steeds met dat kleine metertje voorsprong. 28-4 ja. is haar eerste volle ronde tijd wel. drie tienden dus langzamer dan de wereldkampioen sprint in de rit hiervoor. Ja, maar dan met 28-3 is gewoon niet hard genoeg hoor. En als ze dan die, die binnen door komt. en ze moet nog ruim 200 meter. Het lichaam schotten alle kanten op. En de Russische. Die komt er gewoon om door. Die heeft ja. nog te gaan En die heeft Van Ries al te pakken. Nou, uh, Laurine Van Riesen gaat de rit niet winnen. De ritwinst gaat naar Yekaterina Shikova Kunnen we al zeggen bij het ingaan van die laatste bocht. En de Russin gisteren zevende op de 1500 meter. Rijdt de tweede tijd achter Jinju. 1 minuut 16 seconden en 50 honderdste. En Laurine Van Riesen met 1.1747. Nu al op de zevende plaats. De focus moet nu voor haar richting de 500 meter van morgen. Maar deze 1000 meter was het niet voor Laurine Van Riesen. Toch uh, de Winnaar is natuurlijk van het Olympisch Brons. We gaan naar de voorlaatste rit. Een rit belangrijk ook weer voor Nederland. Want Irene Wuest, de laatste wereldkampioene op deze afstand komt op de baan. Zij werd dat op die snelle baan van Salt Lake City in 2007. En ze rijdt tegen de andere Amerikaanse wat het net over Brittany Bow de Richardson, die rijdt al ietsje langer weer mee in het circuit, komt ook uit het skaten. En een dame die ook wel toe is aan een echte hoofdprijs. Ja, ja, ja zij is levensgevaarlijk, ze wil hier heel graag winnen. Uh, ze voelt zich goed, ik heb haar gister, gisteravond nog, uh, nog gesproken ze heeft er heel veel zin in. Ze was ook erg onder de indruk dat onze koningin op de top de, de, de, de tribune zat. Ik ik heb er heel leuk. tip mee gegeven. Ik heb er een tip mee gegeven, als je nou wint moet je een buiging maken voor, voor, voor, voor de koningin. En ik denk dat ze... Dat ze dat nog wel in de hoofd in zitten. Maar laten we hopen dat het, dat het niet nodig is. Laten we gewoon hopen dat Irene gewoon hard rijdt. En Irene is niet blij met deze, deze loting. Die baalt die echt van. Die wil veel liever in die laatste rit tegen bijvoorbeeld een Nesbitt rijden. Uh, maar het is niet anders. Ze moeten ze moet het nu met, met uh, Heather Richardson doen. Ze gaan nu van start. Irene wust in de buitenbaan dus tegen Heather Richardson. De koningin kijkt toe. In gezelschap van de burgemeester van Ereveen. De heer van de zwam. En Doekle Terfstra de voorzitter van de KNSB. En ook daar zal de spanning toenemen. Richardson den durft meteen onderdoor in de eerste bij Irene Buust. en de opening is echt ruim in het voordeel van de Amerikaanse zo, zo. en 17.57 Erden op ja, een lasteloze op opening en nu gaat ze dan de eerste binnenbocht, die tweede binnenbocht in en dan komt ze heel goed door hoor. die Heather Hutchison die is op stoom. Dat gat met Irene Wust is op die kruising. Dan heeft Irene Wust wel een binnenbocht. Maar dat gat is denk ik gewoon 40 meter. Dat moet ze nog wel even goed maken in die laatste ronde. En dan kun je wel zeggen, je moet je eigen race rijden. Maar dat lijkt me toch lastig als je Irene Wust bent. En je ziet Heather Richardson, echt een meter of 15, nog altijd voor je uitrijden. 45-30, eerste volle ronde. In 27 seconden en 17e. Het verschil met Ying Yu, die nog steeds de snelste tijd heeft, is een seconde. Richardson valt wel iets stil. Er Willen, in ja, die buiten. Ze valt wel stil. Neus. Maar ze kruist gewoon over Irene Wuest heen hoor. Met nog 200 meter nou, aan dus de mee heeft snelheid. meer snelheid. Maar dat gaat ze niet meer goed maken. Of ze moeten hele buiten nog meelopen. Maar ze loopt wel mee hoor. Dit gaat ja, weer een gaat goed mee in de buitenbocht. Richardson nog wel met voorsprong de binnenbocht uit. En die gaat dan denk ik de rit ongenet winnen van of Wüst komt terug. En Wüst komt terug. Maar hij verliest het. Verliest het toch van Richardson. En ze geven te veel toe in de laatste ronde. Want de tijd van Ying Yu blijft staan. Richardson e1630 tweede wust 116 33 derde met nog één rit te gaan en dus is het nog altijd de Chinese wereldkampioenessprint Ying Yu met die 115 98 de enige binnen de 116 die bovenaan staat als de koningin van de duizend meter op het punt staat om uh, te gaan vertrekken in de laatste rit Christine Nesbit alle wereldbekerwedstrijden gewonnen uh, uh, dit seizoen op deze kilometer wereldrecordhoudster natuurlijk twee keer rit Zij in Calgary in de 1 minuut en 12. Als het was niet genoeg om wereldkampioen sprint te worden. Nesbit staat klaar aan de overzijde tegen Margo Boer. De Nederlandse kampioen sprint drie keer in de laatste vier jaar. Margo Boer, we hebben het al een paar keer gezegd, moet haar eigen race rijden. Maar hoe moeilijk is dat eigenlijk? Ja, dat is ongelooflijk moeilijk als je tegen een Christine Nesbit rijdt. Want zij is al wereldkampioen geworden op die 15 meter. Dus ze staat hier heel erg ontspannen. En dit is gewoon de afstand die ze gewoon echt. ...zo goed beheerst. Dus, is, dus hij is al, al kampioen... En ze kan gewoon haar trucje doen hier. En ze zal ongelooflijk hard weggaan. Ze wil gewoon uh, Margot Boer echt uit haar race halen. Ze staan klaar in de starthouding. De knieën gebogen. En nu komen ze dan overeind. De eerste passen worden op het ijs gezet. Kracht opbouwen. Snelheid opbouwen in de eerste meters. En dan de eerste bocht in Margot Boer. Dus in de binnenbocht. En Christine Nesbit in de buitenbocht. Boer komt onderdoor ten opzichte van Christine Nesbit En gaat met lichte voorsprong open. de openingstijden 1789 om 1821. Ja, ja die opening... Van we dan toch een klein beetje tegen van Christine Nesbit, want uh, Marco Boer is gewoon 14 sneller in de opening en hij heeft. Nesbitt niet het enorme voordeel op de kruising, want dat gat is gewoon 20 meter. Ze rijdt het gat wel dicht, maar ze heeft er niet echt heel veel profijt van. Margot Boer hield de armen los op de kruising, terwijl Nesbitt de linkerarm op de rug uh, had. En Nesbitt komt nu onderdoor richting de 600 meter, waar Jin Yu doorkwam in 46, 25. En hier is Nesbitt en die is sneller. 45, 67 voor de Canadezen. Maar Margot boer hebben gaat goed mee. Ja, rondje nog 0, maar die ronde van Nesbitt, 27, 4. Dat is wel heel, heel erg hard. En Nesbit rijdt nu heel hard door op die laatste kruising. Maar Go heeft nog een laatste binnenbocht. Maar ze valt stil op die laatste kruising. Langs Marianne Timmer, de coach van Liga. Nesbit door de buitenbocht, Boer door de binnenbocht. Maar Boer gaat niet meer in de buurt komen van Christine Nesbit. Nesbit of Yin Yu. 1.15.98 98 is het kloppen tijd. En hier komt Nesbit in 1.15-16. Jongen, jonge, jonge. Ze flikt het weer. Met een rondetijd van 29,4. En er is eigenlijk nauwelijks nog ontlading bij Christine Nesbit. Nee. Die weer wereldkampioen wordt op de 1000 meter voor Yingyu en Margot Boer met haar 11616 16 op de derde plaats verdrinkt Heather Richardson net van het podium. Dus ook Margot Boer mag straks richting de huldiging. En zij heeft daarom een high five over met haar coach, met Marianne Timmer. Maar Christine Nesbitt ja, voltooit een superseizoen op de 1000 meter. En een supertoernooi hier pakt haar tweede wereldtitel en blijft ongeslagen op de 1000 meter. Het is trouwens de tweede tijd ooit hier in TIAF gereden, deze 1, 15 16 Echt een bijzondere dame. Deze ja, is er een bijzondere dame. En uh, ze is ook de wereldrecord-houdster op deze afstand. Dus dan is het ook wel mooi dat ze ook op deze afstand gewoon wereldkampioen wordt. Ik wil toch even zeggen dat Ying Yu, he, de, de wereldkampioen de sprint, die echt een fantastische race gereden heeft. Met een mooie zilverplek binnenhaald. En het is hartstikke mooi dat, dat, dat Margot Boer even op het, op het podium komt. Ze heeft knap gereden. Ze heeft, ze heeft haar eigen race gereden. Ze is er gewoon brutaal ingevlogen. En, uh, en ze heeft het uh, afgemaakt. Want dit denk ik het maximale wat er voor Margot Boer op dit moment in zit. Ja, Margot Boer uh, gaat voor de tweede keer uh, in haar carrière strakjes naar het podium. Bij de weken afstanden in 2009 in Vancouver werd ze ook derde op de 1000 meter. Vorig in Insel kwam ze niet in de buurt van het podium. Zevende en zesde toen op de 500 en de 1000 meter. En Margot Boer dus nu derde. Voor de volledigheid dus Nesbit wereldkampioene. Ying Yu wordt tweede, Boer dus derde. Irene Wüst eindigt op de vijfde plaats. En naar Laurine van Riesen wordt op de meter bij de vrouwen. Nou, dan pakken wij het hier weer op uh, vanuit die lounge met uitzicht daar op de hal waar iedereen gaat staan. De koningin is even weggegaan. Uh, die zal ongetwijfeld ook een kopje koffie gaan drinken en die komt straks natuurlijk weer terug in de hal. Annette Gerritsen, Nesbit, wereldkampioen, geen verrassing denk ik hè? Maar toch, tijdens die race, jij twijfelde. Nou, ik vond de opening wel tegenvallen en ik vond dat ze op de kruising... Uh... Ja, ze reed wel goed door, maar je zag wel dat ze wel best wel kapot zat. En gisteren op de 1500 vond ik er uh, stabieler en uh, sterker. rijden. Ja. Maar goed, waar, waar wijd jij dat aan? Uh... Toch een, een minder moment, kan dat? Uh, gewoon na, zeker na zo'n overwinning van gisteren? Ja, misschien. En uh, ze zei: Ja, weet je, ze, gisteren zag ik een interview met haar en ze was vol zelfvertrouwen. Mm. Dus misschien dat ze toch. Uh, eventjes een beetje de focus liet, uh, liet liggen. En toen uh, Mago kwam nat natuurlijk uh, hard onderdoor in de opening. Dus dat ze dan uh, misschien een beetje wakker ge geschud werd. Want je zag wel echt in de binnenbocht toen uh, dat ze er wel hard naartoe trok. We gaan even luisteren naar uh, jouw trainer. Want die staat uh, oh. aan het ijs op dit moment. Met Steven Dalenboud, Marjane Timmer. Ja, Marjane Timmer de schoenen inmiddels weer aan. Net van het ijs gestapt. Um, ja, de high fives vliegen om de oren hier. Um, was dit het hoogste haalbare voor Mago -boer, Mago Boer vandaag? Nou, kijk... Uh... Het zit heel dicht bij elkaar en, en dat je op het podium staat, dat is al uh, ja, super natuurlijk. En uh, ja, nu zitten we er gewoon net bij en ik, ja, ik vind het uh, zo gaaf voor me gewoon dat zij uh, ja, Brons heeft gewonnen. Natuurlijk wil je meer, je wil goud. Nesbit is gewoon een klasse apart. Ja, en ook jongen heeft natuurlijk uh, goed gereden al het hele seizoen. Hoe, hoe vertrokken jullie? van Boer reed tegen Nesbit. Hoe gingen jullie deze race in? Volle bak. Maar Dat gast, was ook te zien ja, he, in de tijden. Ze zo uh, gefocust bezig. En uh, ja, kijk, dit was een van de snelste openingen van dit seizoen van haar. En daar heeft ze gewoon uh, nu alles op gepakt. En het blijft gewoon, als je buiten start, heb je gewoon uh, een goede eerste ronde. En die 28-0 vond ik wat voorzichtig. Maar het is gelukkig uh, die, ja, goed voor brons. En uh, daar zijn we gewoon super blij mee. Want tegen Nesbit is geen kruid gewassen dit seizoen. Nee, Nesbit is fantastisch. En uh, ja, een terecht kampioen. Dankjewel, Marianne Timmer. Nou, dat was Steven Dalenboot met Marianne Timmer. Lekkere stem trouwens aan uh, hem. <laughs> ja, die heeft natuurlijk de longen uit de lijf geschreeuwd. Dat moet ook wel met uh, zoveel publiek hier. Ja, ja, meestal als je op de kruising rijdt hoor je er niks van. Maar. Waar uh... let jij dan op? Want je ziet er wel, hè? <laughs> uh, of toch ook niet, eigenlijk? Nou, ook niet altijd, hè? Nee. Als je soms dan, uh, dan na de race besef je pas eigenlijk van. Ik heb niemand zien staan of ik, ik wist eigenlijk niet eens waar ze stond. Maar dat. Uh, ja, weet je, in de race doe je het, moet je het gewoon zelf doen. En uh, ik denk dat het voor de, voor de trainer een beetje het gevoel is dat ze dan nog iets kunnen bijdragen op de kruising. Maar uiteindelijk uh, ja, gebeurt het, het echte werk in de training natuurlijk. En je moet het uh, hier gewoon zelf doen. Dus het pleidooi van, ik dacht dat het erbe Wennemars was, van alle coaches van het ijs. Uh, dat zou wel goed zijn. Uh, ja, weet je, ik krijg geen lange afstanden. Dus ik heb sowieso geen rondebord nodig. Maar uh, ik denk dat het op de, op de langere afstanden wel iets anders is. Maar op een 500 meter, ja, wat, wat wil je nog gaan veranderen? Ja, op de lange afstanden kan het ook wel eens misgaan trouwens, hè, met coachen. Ja, je dat klopt. Denk aan een race in Vancouver. <laughs> ja, dat is waar. Dan moet, laten we daar maar niet te veel nee. aan terugdenken. Hey, laten we het over Margot Boer hebben, want uh, twee keer brons nu uh, in haar carrière. Ja. ja, jij weet hoe dat voelt. Je ja. hebt twee keer brons gehaald op een WK. Ja, klopt. Ja. Ja, hoe voelt dat? Ja, dat voelt heel erg uh, goed als je weet dat het voor jou het hoogst haalbare was op dit moment. En als je weet dat je een goede race hebt gereden. Hm. En uh, ja, ik, ik weet niet hoe mijn Gouden zelf tegenaan uh, keek. Ik vond dat ze een hele sterke opening had, maar in de eerste ronde het echt op laten liggen met een 28-0. En uh, op zich reed ze wel en uh, daarna wel weer een goede laatste ronde. Dus uh, uh, ja, ik vind dat ze wel een hele nette race heeft gereden. Maar ik denk dat er in de eerste ronde zeker nog wel wat te halen valt. Ja, want jij zegt dat net hè? van kijk, als je weet dat het maximaal haalbare is. Maar had jij toch ergens diep in jouw hart de hoop dat ze misschien wel wereldkampioen kon worden. Nou, uh... Um, uiteindelijk moet je dat vertrouwen altijd hebben. Dat je, heb je... jij ook altijd gehad. Op het moment dat je er stond... dan had je zoiets van, oké, okay, ik rij voor goud, klaar. Nou, dan denk je eigenlijk niet, niet eens zozeer in, in die termen. Mm -hmm. Het is meer um, dat je... Kijk, het is een beetje cliché... maar je wil gewoon het beste uit jezelf halen. En zoals gisteren hebben iedereen best wel een goede 1500 meter gereden. Maar Nesbit was beter. Maar, um, en dat zijn dan dingen die... die uh, je, zeg maar, je wil gewoon het gevoel hebben dat je zo goed mogelijk hebt gereden wat jij kan. Dat je alles uit jezelf hebt gehaald. En uh, ja, als dat dan resulteert in een gouden medaille, dat hoop je natuurlijk. Dat je goed genoeg bent voor die gouden medaille. En uh, ja, het enige wat je daaraan kunt doen is gewoon je eigen race zo goed mogelijk te rijden. Ja, want het is een ander verhaal natuurlijk als je huizenhoofdfavorieten bent. Stel dat Nesbitt hier zilver of brons had gepakt, ja. dan kun je je voorstellen ja, dat het een tegenvallen is. Nou ja, ik denk dat een tegenvaller Zware zo tegenvaller. zacht uitgedrukt is. Nee, dat, dat is natuurlijk... Uh, dat verwacht niemand. Hm. En uh, het, is, het is natuurlijk wel heel mooi. En uh, stiekem uh, hoop, je er, hoop je er natuurlijk wel op. Maar uh, ja, weet je, zij kan altijd een mindere dag hebben. En jij kan altijd een superdag hebben, dus daar moet je dan op hopen. Maar het belangrijkste is om je in ieder geval voor de tijd... alleen maar te, te concentreren op je, op, je eigen, uh, op je eigen race eigenlijk. Was het zilver trouwens misschien wel hier de grootste verrassing? Nou, na want... 600 meter had ik niet verwacht dat ze tweede zou worden, want ze reed uh, 8-3 volgens mij. Ja, zo, ja ze hadden Z een matige opening in ja. ieder geval. Ja, absoluut. En dan uh, rijdt ze op zich wel een heel strak laatste rondje, maar dat is niet haar kracht. Kijk, Heather, die gaat helemaal op een, op een hoop, dus misschien moet je daar een beetje tussenin zoeken. Dat je, dat je wel je kracht op de opening hebt en op het eerste rondje en net genoeg overhoudt voor het laatste rondje. Want je verwacht het, hè? De wereldrecordhouder op de 500, ja, die knalt er meteen in. Ja, dat verwacht je wel. Dat zie je ook dat Jenny dat altijd doet. Die, die opent echt bizar hard en dan het eerste rondje is ook altijd nog wel goed. En dan ja, is het echt uitgeleiden tot de finish. En dan, dan als je bijvoorbeeld kijkt bij Irene, ja, die zet echt nog, nog bijna aan het laatste rondje. Die kan gewoon haar, haar snelheid veel constanter houden. En wij hebben gewoon als sprinter heb je een hogere pieksnelheid. En die moet je zo lang mogelijk uh, zien te houden tot de finish. Jenny Wolf is er natuurlijk jarenlang wereldkampioen sprint mee geworden. Ondanks die handicap die ze dan heeft, die 1000 ja. meter. Deze U als ik er nu zie op die 1000 meter, dan denk ik met zo'n 500 meter die ze ook al in de benen heeft... Nou, dan is die de komende jaren nauwelijks meer te kloppen. Um, ja, het is een hele mooie uitdaging. Ik vind uh, die, de Hong Zhang, dat, uh, dat meisje is dit jaar ook uh, echt uh, met de wedstrijd beter gaan rijden. En die rijdt ook uh, extreem goede bochten. Die komt toch bij de start niet weg. Die opent op de 500 meter in de 11. Maar die rijdt daar achteraan een rondje 7 zeven ja, dat is, dat is echt extreem. En wat en, is dat in die bochten? Want jij zei het ook tijdens de race, hè? Van, let eens op die bochten. Ja, je ziet uh, ook uh, in de bochtval dat als zij hem neerzet... heb ze meteen druk en ze houdt druk. En ze heeft een hele lange afzet met beide benen. Ze is echt heel stabiel in de bocht. En uh, versnelt ze heel erg goed uit. En dat vind ik wel... Uh, ja, dat, dat vind ik heel mooi om naar te kijken. En daar kan ik ook heel veel van leren. Omdat ik dat, ja, daar veel, veel op verlies, op mijn bochten. En uh, ja, sowieso uh, is het... Uh, hebben de Chinezen qua techniek, vind ik ze heel, heel goed rijden. Je ziet ook op het rechte eind dat ze... Nou ja, hoe wij, wij er dan kijken is natuurlijk anders. Dat ze heel goed hun heup naar beneden drukken. Dus een extra lange afzet hebben. En uh, ja, dat zijn toch interessante dingetjes waar je, waar je zelf ook uh, ja, um, nieuwe dingen uit kan halen. Bronze medaille voor Margot Boer. Ja. Geen medaille voor Irene Wust. Uh, Steven de Dahlenbouwt staat nu ook aan de kant van de tijd oh. met Irene Wust. Irene Wust, Irene. Uh, hoe groot is de teleurstelling? Ja, behoorlijk groot. Ik bedoel, ik had... Uh... Ik heb wel vaak 1.15 gereden op -half. Ja, Dat is vandaag nog niet lukt is gewoon wel een doorstelling. Hoe moeilijk was het om je eigen race te rijden tegen deze Richardson? Ja, wel moeilijk. Ik bedoel, vol 10.15 ja. wil je heel graag en je wil graag met je tegenstander mee. Dus ik had wel iets geforceerd en iets technisch was hij, uh, Klopte hij niet, was hij te gehaast. En ja, dat is gewoon jammer. En, um, kun je dan aangeven hoeveel je daar dan op verliest, op die, uh, doordat je op die manier rijdt? Nee, dat kan ik niet zeggen. Je hebt haast of niet? Ja. Waarom? Ik moet mijn pak uitdoen en ik moet naar de koningin. Ja, want, uh, morgen ook nog, hè? Ik, uh, ja, kun je daar jouw toernooi voor jouw gevoel redden? Ja, maar het is geen verloren toernooi. Ik, bedoel, ik heb twee keer op podium staan En vandaag ook vijfde, ja. En ik zit er heel dichtbij. Dus, uh, maar morgen gaan we alles goed maken op de ploeg achter Wat ga je met de koningin doen? Weet ik niet. Irene Wuss was dat. Gaat dus uh, op weg naar de tribune waar de koningin zit. Ik zou zeggen, een kopje thee drinken met uh, de koningin. Uh, Annette Geretsen, ja, Irene Wies, vind jij het een tegenvaller? Dat ze buiten de medailles valt nu? Nou, ik denk dat iedereen op zich best wel netjes gereden heeft. Alleen, uh, ja, het is, het is voor haar echt heel, heel erg in een nadeel om buiten te starten. Maar daarentegen ook tegen Richardson te starten, die zo hard opent. Het ziet er dat ook je... ook niet echt uit, hè, bij Richardson. Nee, maar alles is zijwaarts. Ja. Je ziet uh, dat uh, zij hebben dus ook, vooral in de bocht, heel erg uh, zijwaarts. En dat zag je bijvoorbeeld ook bij Gunda Niemann. zag er ook niet heel mooi uit. Maar het is wel enorm zijwaarts. Ze hebben een lange afzet en gebruik die maximaal. Ja. Zeg even over jouw toekomst. Volgend jaar dan sta je er gewoon weer op een week af. Ja, ja, daar ga ik wel voor. Ik vond dit heel erg leuk, maar ik wil uh, liever uh, op het middenterrein uh, gehoord worden. Ja, gaat er nog wat veranderen? Ik bedoel, uh, ben je bezig, ben je om je heen aan het kijken? Ja, dat, uh, dat ben ik uh, aan het doen. En uh, ik ben me ook zeker aan het, aan het oriënteren en ik heb er ook al heel veel over nagedacht. Want het is niet gewoon een, een opgelegd feit dat jij volgend jaar gewoon weer bij Marianne Timmer rijdt en in die ploeg van. Nee, ik ben me zeker aan het beraden en kijken wat voor, mij, voor mijn toekomst het beste is. En uh, ja, daarin uh, sta, is alles nog open. Alles open. Je hebt nog geen concrete dingen. Je kunt nog niet zeggen van nou, ik ga daar rijden of ik ga daar rijden. Nee, ik heb wel mijn ideeën erover natuurlijk. Mm -hmm. en, uh, maar goed, dat, uh, dat, dat wil ik eerst voor mezelf bepalen. Dat kan ik me heel goed voorstellen. Ja. Toch even omdraaien. Ja. Uh, is, is het nog wel een mogelijkheid dat je volgend jaar gewoon bij Liga rijdt en bij Marianne Tim? Zoals ik zei, alles is nog open. Alles is open. Ja, dus zelfs alles is dat open. is open. Ja. Ja, he, want ja. ik bedoel, nou, God, in de ploeg, uh, ja, we weten het, Linda de Vriespop die heeft ook gezegd van nou, ik, ik ga ergens anders kijken. Ja. ja, dat is een persoonlijke keuze van Linda en uh, de, dat, ja, dat, is, dat is dus haar de Marianne. dan sta ik verder buiten. Mm -hmm. dus, want uh, ik kan me voorstellen, je kijkt terug op zo'n seizoen en dan kan ik me voorstellen, het feit dat je al hier zit en niet daar staat, dat, dat geeft gewoon een rotgevoel. Ja, tuurlijk, weet je, ik heb, uh, ik heb dit jaar uh, een aantal keer uh, toch wel met plezier geschateld, bijvoorbeeld met het WK, maar er zijn wel toch veel meer, mindere momenten geweest. En uh, ja, dan uh, is, het, uh, is het wel heel moeilijk ook om, uh, om, om vertrouwen te houden ook. Maar Want dat ja, moet hè, bij sprinten. Ja, dat bedoel, moet, lange afstand is een ja. ander verhaal. Sprinten moet je gewoon echt super zelfvertrouwen ja, hebben. absoluut. Je moet niet nadenken over een bocht en daar gewoon in durven knallen. Hmm. En uh, niet, ja, dat, dat moet alles, of alles moet kloppen dan. En uh, ja, dat is, dat is wel moeilijk, maar... Uh, ja, uiteindelijk heb ik in Berlijn nog redelijk gereden. En ja, het is gewoon ontzettend jammer dat ik, dat ik wel de plaatsing mis heb gelopen. Maar ik moet, het ook, ja, ik moet er ook een lessen uit, uit, uit halen. En uh, dan moet ik daar toch maar weer iets positiefs van maken, weet je. En uh, voor volgend jaar uh, kan ik alles, uh, ja, alles op een rijtje zetten en uh, met de schone lei uh, beginnen. Want die Hemsringblessure, bijvoorbeeld, hè, wat was het twee jaar geleden. Ja. Uh, speelt dat nog steeds parten? Zit dat in je hoofd op een gegeven moment, van ik moet oppassen? Nee, nee, nee, absoluut niet. Hm. Dat, uh, ik weet waar dat vandaan kwam. En uh, dat had op zich niks, uh, niks met schaatsen te maken. Maar dus, daar ben ik zeker niet bang voor. En dat is ook allemaal weer goed. En daar heb ik ook helemaal, uh, helemaal geen last meer van, gelukkig. Het is, weet je, een lease is meer, um, uh, meer een schaatsblessure eigenlijk. Ja. En je hoort wel vaak dat mensen die last van een lease hebben gehad... of daar een blessure aan hebben gehad... en dat die toch vaak weer terugkomt. En dat speelt en, ook altijd mee, zeker bij een start. Ja, en helemaal als je sprinten bent... als je ja, 500 meter lang elke slag vol, uh, vol afzet... Weet je, dan, dan krijg je je rug, je liesen, je bekken, alles krijgen wel enorm, enorm wat te verduren. Er was één mooi moment dit jaar. Ik zeg natuurreis, keizerschap. <laughs> ja, dat heb ik inderdaad ook nog gereden, ja. dat, uh, dat was heel mooi. Gek hè, dat dat nou... Ja, het hoogtepunt bijna moet worden van een jaar, maar het, nou, het is ben, wel zo, hè? Ja, het was, wel, het was echt te gek. En ook, uh, ik heb daar zoveel leuke reacties op gehad. En ook, uh, ik reed een paar keer uh, bij ons in de buurt door Waterland op de slootjes. En uh, toen had ik ook zoiets van, jeetje, hier kom ik gewoon vandaan. Hier is het begonnen, zo heb ik leren schaatsen. En het is wel heel leuk om dat weer, weer een keertje te beseffen. En uh, ook de korte baan is dus ontzettend leuk om te rijden. En uh, ja, de keizersgracht was natuurlijk uh, de kerst op de, op de taart, zeg maar. En het was heel mooi om het op een natuurreisperiode mee af te sluiten. Maar ik ben ook heel blij met hoe ik mijn sprint heb gereden. En uh, mijn NK ging al een stuk beter. Maar mijn WK heb ik ook ja, een PR gereden. En toch weer een paar keer uh, het gevoel gehad wat ik, waar ik eigenlijk de hele, zomer, of, nee, de, zomer, maar de hele winter naar op zoek ben geweest. En het feit dat ik dat weer heb gevoeld, dat geeft me enorm veel motivatie... om dat voor de volgende winter elke wedstrijd weer te voelen. Volgende winter gewoon weer, spreken we af. We ja, oké. Okay. We gaan nu terug naar de VPRO, we gaan terug naar Hilversum... naar het programma Argos. Argos. Onderzoeksjournalistiek van de VARA, Human en de VPRO. Max van Wezel. Ja, goedemiddag, welkom bij Argos. Vandaag met een korte bijdrage vanwege het schaatsen. Maar we hebben wel nieuws voor u, namelijk over de inspectie voor de gezondheidszorg. Over de zogeheten langlopende dossiers waarover de afgelopen maanden veel te doen is geweest. Het gaat dan om veel te traag behandelde meldingen van ernstige fouten in ziekenhuizen en bij medisch specialisten. Luister eerst even naar een korte samenvatting. De cijfers over 2011 laten zien dat de inspectie al veel proactiever heeft gehandeld. Er zijn veel meer aanwijzingen, bevelen gegeven, boetes uitgedeeld, verschept toezicht ingesteld. Men zit er veel meer bovenop. Ook zijn er 25 langlopende dossiers afgehandeld. 25 langlopende dossiers. Dat meldt minister Schippers van Volksgezondheid in een debat in de Tweede Kamer vier weken geleden. En ze zijn afgehandeld, meldt de minister. De inspectie voor de gezondheidszorg ligt onder vuur. Vooral sinds de zaak Baby Jelmer... over een jongetje dat na een darmoperatie ernstig gehandicapt raakt. Die zaak zorgt voor veel verontwaardiging. Vorig jaar zomer berichten wij daarover. En dan duikt voor het eerst dat getal van 25 langlopende zaken op. In een persbericht van de inspectie na onze uitzending staat... Er resteren nog zo'n 25 langlopende calamiteitenonderzoeken... die nog niet zijn afgerond. Dit is binnen enkele maanden wel het geval. De minister herhaalt dat getal in een brief aan de Tweede Kamer op 21 januari. Ze schrijft dan... De IGZ heeft deze achterstanden, inclusief de 25 complexe en deels langlopende meldingen, inmiddels met een inhaalactie weggewerkt. De Tweede Kamer is gealarmeerd door een kritisch rapport van de nationale ombudsman over de zaak Baby Jelmer, dat vlak voor kerst uitkomt. De ombudsman legt zijn kritiek onder andere toe in Tros Radar van 16 januari. En ook hij gaat dan nog steeds uit van dat getal van 25 zaken. We hebben nu gezien dat de inspectie in, in een fors aantal zaken heel erg traag is. Tot twee jaar, drie jaar, bijna vier jaar toe kan het duren voordat een onderzoek afgerond wordt. En dat is dan in één zaak. En dan krijg ik van de inspectietoren... ja, dit is een incident, maar dan heb ik nog een zaak. En dat is weer een incident, dan heb ik nog een zaak. En dat is weer een incident. En vervolgens zegt de inspectie... ja, we hebben misschien nog wel 25 zaken waar het mis is gegaan. En dan vraag ik... en hoe zit het nou met uw kwaliteit? Ja, het laatste die u hoorde was de nationale ombudsman... Adelke Brenningmeijer, en die hoort u straks weer. Maar... Eerst even naar Argos-redacteur Huub Jaspers. Want er was de hele tijd sprake van 25 eh, lastige dossiers... die wel ondertussen allemaal waren afgehandeld. Maar jij hebt nieuws ontdekt. Wat precies? Uh, nou, er zijn veel meer dan die 25 zaken. Het dus ligt dan maar net aan um, hoe je langlopende dossiers definieert. Ga je dan uit van zaken die langer dan een half jaar lopen... of langer dan een jaar? Nou, als je kijkt naar zaken die langer dan een jaar bij de inspectie liggen dan zijn dat op 1 januari 2011, hè, want vorig jaar is er een flinke inhaalactie geweest... Hè, dus voor men aan begon, lagen er 215 zaken langer dan een jaar. Als dat is veel termijn, meer. Als je die termijn korter maakt hè, dan zes maanden, dan zijn het er zelfs 350. Dus veel meer dan 25 zaken. Uh, als, je, als je uitgaat van een jaar, acht keer zoveel. En als je uitgaat van zes maanden, dat dat langlopend is, hè, meer dan tien keer zoveel. Nou hoorden we net in de reportage dat minister Schippers zei... die 25 dossiers, ja, die waren er en dat heeft te lang geduurd... maar ze zijn inmiddels wel afgehandeld. Ja. Hoe, hoe zit dat bij die dossiers die jij nu noemt? Uh, een groot gedeelte van die dossiers zijn vorig jaar afgehandeld. Hè. Men heeft toen een flinke inhaalactie gedaan, dat zei de minister ook. Hè. Dus als je kijkt naar die zaken van zes maanden en langer... heeft men van de 350, 316 afgehandeld, hè? dat is uh, zo'n 90%, dus dat is, dat is fors. Hè? Men heeft hard gewerkt daar. De vraag is natuurlijk wel, hoe heeft men die zaken afgehandeld? Hoe? Ja, hoe is dat, is dat grondig gebeurd? Heeft men uh, die zaken goed doorgespit, uh, behoorlijk afgehandeld? Of, of zijn een groot gedeelte van die oude lijken gewoon uit de kast... rechtstreeks in de proleband gegooid? En wat, is, dus... je, wat is je vermoeden? Vermoed, Huub? Nou, eerlijk gezegd weet ik dat niet. Het enige wat ik weet is dat wij twee langlopende zaken eerder onderzocht hebben. Hè? Dus de ene zaak, dat gaat om die rug Robert Heintjes. Ik weet niet of je dat nog herinnert. H. H. Die, um, um, die uh, heeft veertien calamiteiten veroorzaakt ja. in twee ziekenhuizen. Dat was en die, die man, kreeg... man die slagaders verwijderde in plaats van spataders okay. en zo. En, en, en ja, die man die kreeg uh, van inspectie Elk... Uh, keer op keer een nieuwe kans. En dan is er natuurlijk nog de grote zaak van Baby Jelmer... waar wij vorig jaar die uitzending over gemaakt hebben... waar al die commotie eigenlijk mee ontstond. Daar heeft de inspecteur-generaal Gerard van der Waal... na onze uitzending zelf publiekelijk zijn excuses voor aangeboden. Hij zei zelf zich te schamen voor de wijze waarop de inspectie dat gedaan heeft. Hoe dat nu in die andere zaken gegaan is... ja, het zou de moeite waard zijn als dan iemand naar zou kijken. Wij hebben in ieder geval één van die 25 zaken onderzocht. En daar zal volgende week onze uitzending over gaan. Daar zullen de nodige politische noten weer gekraakt worden... over de wijze waarop de inspectie dat afgehandeld heeft... en ook de traagheid waarmee ze dit überhaupt heeft aangepakt... en het gebrek aan doortastendheid. Dankjewel, Huub Jaspers. Alex Brennigmeijer, u hoorde hem daarnet al in Trostkamer breed. Ja, uw rapport, uh, onrustbarende rapport over Baby Jelmer destijds... Uh, daar gaat het ook nog over 25 langlopende zaken. Dat noemde u als bewijs dat de inspectiekamp met structurele problemen... Het was maar het tropje van de ijsberg, begrijp ik nu. Ja, ik word nu ook overvallen door deze veel hogere aantallen. Die had ik graag ook eerder gehad. Omdat ik uh, had de inspecteur-generaal, de heer Van der Bal... en de secretaris-generaal van het ministerie van VWS aan mijn tafel. En ze zeiden, ombudsman, dit zijn die 25 zaken. En en ze, ze hebben het toen niet over veel hogere aantallen <coughs> gehad? Nee, ik had dat wel graag gehad. Uh, nu zie je dus dat... Vindt uh, u dat ze iets voor u verzwegen hebben? <coughs> nou, verzwijgen... Ik, ik vind het prettig als ik volledig geïnformeerd ben. Ben en in dit geval voel ik me wel overvallen. Um, wat mij zorgen baart, is dat ik uh, dat ik zie dat op het moment dat zo'n zaak lang duurt... en uh, de heer uh, Jaspers heeft net aangegeven dat, uh, dat in de aantallen dat je in honderd of meer zaken moet zeggen dat het langer dan een jaar duurt... dat zijn vaak zaken waar de inspectie vervolgens zegt... omdat het zo lang duurt, sluiten hem hem. Hè, dus de, de dat is wat we... Huub Jaspers daarnet uh, van de Laan naar de prullenmand noemde. Ja, en, en dat, is, uh, dat is wel zorgwekkend. Uh, volgende week komen we met het programma Radar van de Tros uit... met, uh, met het Zwartboek uh, bij het van het samenstellen van dat zwartboek wisten we dit ook niet. Dus dat is wel jammer. We zullen het er alsnog in verwerken. Um, maar dat zwartboek heeft wel een, deze belangrijke betekenis... dat die vraag die de heer Jasper stelt... van hoe worden dit soort oude zaken nu eigenlijk afgewikkeld... die komt daarin ook aan de orde. Um, omdat we met name op een rijtje gaan zitten... waar zitten mensen mee? He, de, je, je ziet dat de inspectie en het ministerie en de, minister de neiging hebben... om de zaak toch vrij technisch te benaderen. Maar wij gaan gewoon door de ogen van de patiënten en hun familie kijken... van waar zit ze nou eigenlijk mee? En dat zetten we op een rijtje. En de minister is bereid om dat in ontvangst te nemen en ook bereid om daar werk van te maken. U liet uh, rond het Kamerdebat van vier weken geleden doorschemeren... dat als u zou worden gevraagd een rol te spelen in een onderzoek... naar de inspectie van de gezondheidszorg, dat u geen nee zou zeggen. Uh, uw uw, uw appetit is gestegen door deze nieuwe <laughs> feiten? Nou, ik ben geen organisatieadviseur. En, en, maar als het gaat om het aanrijken van dat perspectief van de burger... dan werk ik direct mee en uh, dat vind ik ook heel belangrijk. Alex Brenning mij is dat. En aan de telefoon meegeluisterd heeft SP Tweede Kamerlid Renske Leijten... Uh, mevrouw Leijten wou bij dat Kamerdebat bijna samen met de PvdA... een motie indienen om uh, onderzoek te laten doen naar uh, de inspectie. Maar die uh, uh, motie is toen aangehouden, uh, niet ingediend nog. Maar mevrouw Leijten, als u dit hoort, dat dit eigenlijk het topje van de ijsberg is... Ah, ik ben er wel van geschokt hoor. Uh, we hebben iedere keer het bericht gekregen dat het 25 zaken zijn. Nou ah ja, het zijn er dus veel meer. Dus daar ga ik in ieder geval opheldering over vragen. Nou, het lijkt mij gewoon een goed idee dat we alle zaken die hier dus langer lopen dan een jaar... dat we die goed onderzoeken of laten onderzoeken. Dat zou inderdaad de Nationale Ombudsman kunnen doen. Op, het, eh, op de vragen wiens belangen zijn hier nou eigenlijk gediend. En waarom heeft het zo lang uh, geduurd? Uh, was het ingewikkeld? Waren er veel mensen bij betrokken? Of is het toch ook omdat er ja, uh, misschien uh, bij de instelling belangen zijn geweest... of andere belangen hebben meegespeeld? En ik denk dat dat heel goed zou zijn als dat onderzoek... Ja, we hebben het uh, nu twee keer gehad over zaken die dan eindelijk wel zijn afgesloten... maar dat we eigenlijk niet weten of die bevredigend zijn afgesloten... of dat die gewoon van de ene stapel papier naar de andere stapel papier op het bureau zijn veranderd. Wilt u daar ook meer over weten? Ja, zeker. Dat moet ook juist uh, onderzocht worden. Wat mij ontzettend stoort is dat we iedere keer horen dat het een incident is geweest. En dat het heel erg is en dat we ervan geleerd hebben. En iedere keer weer een incident. is dus op een gegeven ogenblik is dat de moeite waard om dat wel te gaan onderzoeken op zijn structurele aard. En ik ben ook zeer benieuwd naar het Zwartboek uh, waar, waar uh, Radar en de Nationale Ombudsman mee komen. Want het is echt nodig dat we de deksel van de beerput halen en dat die beerput gewoon leeg gaat. Een de inspectie moet betrouwbaar zijn en er moet geen zweem omhangen... dat daar de zaken niet goed worden afgehandeld. U gaat dit opnieuw aankaarten in de Kamer, mevrouw Leeten? Ja, ja, zeker. Wij uh, hebben die motie wel ingediend. Maar aangehouden, zoals dat heet, dan is die nog niet in stemming geweest. En het lijkt mij heel verstandig dat wij op korte termijn weer spreken over de inspectie... en dat we dan deze moties uh, wel in stemming laten brengen. Ik ga nog heel even kort terug naar Huub Jaspers. Want, want Huub, uh, uit die cijfers blijkt ook dat er steeds meer meldingen komen... Oh, hij is Huub Jaspers. Dan zeg ik hem even aan Alex Benningmeijer. Uit die cijfers uh, die nu zijn vrijgegeven blijkt ook dat er steeds meer meldingen komen, waar Plot. de inspectie natuurlijk niks aan kan doen. En dat ze toch met een tamelijk kleine organisatie zitten. Tot slot valt hun wat kwalijk te nemen, meneer Benningmeijer. De IGZ. Nou ja, nou ja ik, ik denk dat ze aan de ene kant goed werk doen door het sneller te doen. Maar aan de andere kant moeten ze ook open zijn over wat er speelt. En dat zijn ze niet, vindt u? Nou ja, dat er nu weer nieuwe cijfers tevoorschijn komen... dat vind ik zelf wel erg ongelukkig. Hoe gaat u ermee verder met dit onderwerp? Uh, volgende week uh, is het uh, de uitzending van Radar. En dan presenteren we de, de resultaten. En dan zullen we met name aangeven waar zitten patiënten en hun familie mee. En daar moet natuurlijk wat mee gebeuren. Ik wou u bedanken dat u na Trotskamerbeen nog even voor Argos bent gebleven. En Renske Leijten van de SP ook bedankt. En Huub Jaspers, de Argos-redacteur die dit allemaal ontdekte, ook allemaal bedankt. We gaan terug naar Tiaf, naar Gio Lippens. En dat was Max van Wezel, dat was de VPRO Argos. En wij gaan weer schaatsen. We zijn begonnen met de 10 kilometer snelste tussentijden tot nu toe gereden door Jordan Belgos. <tosses> Sebas, is niet zo verrassend hè? Nee, ik vind het een schande dat hij alleen moet <tosses> rijden. Nee, meen ik serieus. Als je als ISU zijnde uh, niet eens 16 rijders kunt vinden die een 10 kilometer willen rijden... en het dus noodgedwongen eentje alleen moet rijden, vind ik echt een schande. Jordan Beltios uit Canada moet dus noodgedwongen alleen rijden in de eerste rit van de 10 kilometer. Hij is 22 jaar, hij komt uit Toronto van origine. Maar hij woont tegenwoordig natuurlijk in Calgary, omdat daar de basis ligt van het lange baanschaatsen in Canada. 13.22 heeft hij staan als persoonlijk record, maar dat is een tijd op die hooggelegen baan van Calgary. Dus zal hij hier zo uit gaan komen tussen de 1330 en de 1340 normaal gesproken in Ereveen als hij het goed doet. De belangrijkste ritten natuurlijk aan het einde op de 10 kilometer waar de Nederlanders altijd wereldkampioen zijn geworden. Nog nooit verloren de Nederlandse mannen op een WK op de 10 kilometer. De eer moet vandaag hoog gehouden worden door in eerste instantie Jorrit Bergsma en Bob de Vries. Zij rijden in de voorlaatste rit tegen elkaar en de titelverdediger Bob de Jong wil revanche halen omdat hij gisteren zijn wereldtitel op de 5 kilometer verloor. Hij rijdt in de laatste rit tegen maar dat duurt nog een hele tijd. Nou, Daar gaan we straks allemaal naar luisteren. Sebastian Timmerman, daar zit Erben Wennemars er ook weer bij. Nu gaan we er even uit voor Ster, Journaal en Ster. En dan komen we straks bij u terug met de ontknoping op die 10 kilometer bij de mannen. Het Lange zit, dat beloof ik u. Maar we gaan genieten van het spektakel hier. Tot zo. 10.000 keer. En dan gaat snijden! De bal gaat erin! Het is ongelofelijk! 10.000ste. En dan komt dat slotsprintje van Ingrid Harringa en ze wint die sprint. 10.000 keer. AZ67, Go the Eagles. LOS langs de lijn. 0-0. Morgenmiddag van 12 tot 7. schot en wereldtropen! Terugblikken op ruim 45 jaar langs de lijn. Ja! Nederland heeft Olympisch goud! Ongelooflijk! Met legendarische stemmen uit het verleden. Oh!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 Dit is Radio 1.